Zes uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. leers niet besproken in Katshuis, zegt premier Rutte. Het wiegenpolder mogelijk toch onder water? Defensie zoekt ondanks bezuinigingen nieuw personeel. <totstuken> De positie van minister Leers voor immigratie en asiel staat niet ter discussie. Dat schrijft premier Rutte in antwoord op Kamervragen. De Volkskrant meldde vanochtend dat PVV-leider Wilders in het catshuis heeft aangedrongen op de vervanging van Leers. De Kamer wilde weten of dit klopt en of Leers nog het vertrouwen van de premier heeft. In een korte brief aan de Kamer schrijft Rutte dat nog in het Katzhuis, nog in een andere setting buiten het Katzhuis, de positie van minister Leers onderwerp van gesprek is geweest. Er is een serieus plan om een deel van de Wiegenpolder in Zeeland toch onder water te zetten. Ingewijden melden aan de NOS dat staatssecretaris Bleker daarover praat met de Europese Commissie.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 In het zuiden van België is een agent doodgereden door vluchtende criminelen. De agent stond bij een wegversperring vlakbij de grens met Luxemburg. Die was opgezet om de criminelen te laten stoppen. Maar ze reden met volle snelheid door. De agent was op slagdood. Na het ongeluk werden twee criminelen opgepakt. De derde is nog voortvluchtig. De stroomstoring in Rotterdam is opgelost. Zo'n 10.000 huishoudens hadden een groot deel van de middag geen stroom... vooral in de wijken Middelland en het Nieuwe Westen. Dat kwam doordat bij graafwerkzaamheden drie kabels waren beschadigd. De netwerkstoring bij Vodafone is nog niet helemaal opgelost. 10 tot 15 procent van de klanten kan nog steeds niet bellen... vooral in de regio's Rotterdam, Den Haag en Kennemerland. Ook zijn er problemen met de voicemail en het dataverkeer. Oorzaak is een brand bij een netwerkcentrale in Rotterdam.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 Koningin Beatrix heeft vanmiddag in Venlo de Floriade geopend. Dat gebeurde in de stromende regen. De wereldtuinbouwtentoonstelling tentoonstelling wordt elke tien jaar gehouden. Dat gebeurt nu voor de zesde keer. Het is voor het eerst dat de Floriade buiten de landstad wordt gehouden. Het pronkstuk in Venlo is de grootste kabelbaan van Nederland... waarmee de Floriade ook vanuit de lucht kan worden bekeken.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 Minister Kamp van Sociale Zaken dreigt de gemeente Amsterdam met een boete... als die stageplaatsen beschikbaar stelt voor mbo-studenten... die illegaal in Nederland zijn. In de Amsterdamse gemeenteraad is een meerderheid voor een motie van GroenLinks... om illegale mbo'ers bij de gemeente stage te laten lopen. Vanavond wordt erover gestemd. Van de wet mogen illegalen in Nederland niet werken. Maar volgens Amsterdam horen stages bij het onderwijs... en daar hebben illegalen wel recht op. Kamp zegt in een brief dat de inspectie de wet streng zal handhaven. De boete kan oplopen tot 24.000 euro. De Rotterdamse rechtbank heeft de laatste verdachte... van de strandrellen bij Hoek van Holland veroordeeld. Het gaat om de 21-jarige William van D. Hij heeft een gevangenisstraf van 26 maanden gekregen... waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hij hoorde tot de groep hooligans... die zich in 2009 tijdens de strandrellen tegen de politie keerde. De officier van justitie had 26 maanden... onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Omdat de man niet eerder tot een celstraf was veroordeeld... besloot de rechter een deel van de straf voorwaardelijk te maken. De Griekse Atletiekbond heeft alle activiteiten voor onbepaalde tijd opgeschort. Alle competities in Griekenland liggen nu stil. Volgens de voorzitters van de Atletiekbond komt dat door de bezuinigingen op de overheidssubsidies in het bijna failliete land. De salarissen van de coaches zouden al maanden niet zijn betaald en rekeningen van leveranciers kunnen niet worden voldaan. De opschorting van de activiteiten komt een maand voordat in het oude Athene de Olympische vlam wordt ontstoken. Het weer veel bewolking, later vanuit het noorden opklaringen. Morgen droog en schijnt geregeld de zon. Het wordt morgen 9 tot 12 graden. Vrijdag is nog zonnig, daarna bewolkt en af en toe regen. In het paasweekend wisselvallig en af en toe een bui. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 200 kilometer file. De avondspits pakt drukker uit dan gebruikelijk. De meeste van die file staan bij Utrecht en Rotterdam. Wat opvalt is de lange file op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen de knopende Baterdorp en Leendeheide staat 10 kilometer. Dat had te maken met een aanrijding, alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A6 muiden richting Emmeloord, tussen Almere-Buiten-Oost en Lelystad-Noord, 9 kilometer. Bij Lelystad is de rechte rijstrook dicht, daar staat een uitgebrande vrachtwagen. Die wordt straks na de spits geborgen. Verkeer vanuit de Randstad richting Emmeloord kan het beste omrijden via Zwolle via de A28. Op de A16 Breda Rotterdam staat tussen de knopen de Zonzeel en Klaverpolder 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar dichter staat een auto stil. Daardoor is het ook vastgelopen op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knopen Klaverpolder staat 8 kilometer. Bent u niet verzekerd tegen ruitschade, dan bent u bij Carglass toch verdelig uit. Want alleen bij Carglass krijgt u deze maand bij een sterreparatie of ruitvervanging gratis nieuwe ruitenwissers.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedenavond, zeven minuten over zes. De daders van de decembermoorden in Suriname mogen niet naar Europa reizen. Ze moeten een visumverbod krijgen. Dat vinden de VVD en het CDA in de Tweede Kamer. En de twee coalitiepartijen maken zich ook ernstig zorgen... over het mogelijke besluit van het Surinaamse parlement... om de bestaande amnestiewet aan te passen. Aan de telefoon, VVD, Tweede Kamer, lid Han ten als u spreekt over daders, dan zeg ik naast nou, nog maar de vraag... of de krijgsraad ooit de verdachte zal veroordelen. Bent u nu een beetje te vroeg? Nou, Ik moet u even een klein beetje zeggen. De daders, dat, dat, dat hebben uw collega's ervan gemaakt. In ons persbericht staat heel keurig dat uh, het eerst gaat om veroordelen, veroordeelden... op het moment dat dat ook werkelijk het geval is. Dus daarvoor moet in eerste plaats het proces doorgang vinden. Daar hopen wij op. Um, er wordt vanmiddag in het Surinaamse parlement namelijk ook gesproken... om dat proces direct stop te zetten. Um, mochten daar vonnissen uit... Uh, die tot veroordelingen leiden... dan vind ik dat wij um, op het moment dat die mensen een vrijbrief krijgen... Uh, dat wij dan een helder signaal moeten geven... dat uh, uh, in ieder geval Nederland en Europa dichtgaan voor deze mensen. Dus u vindt ook wel dat u eerst even het debat over die amnestiewet... in het Surinaamse parlement moet worden afgewacht? Nou, we hebben daar tot nu toe hebben we heel terughoudend op gereageerd. Het lijkt er nu op dat er toch een meerderheid uh, zich ontwikkelt... voor het uh, verlenen van die amnestiewet. En wij geven nu aan dat dit een uh, gepaste reactie zou zijn. Ja, want als ze veroordeeld zijn, hè, dan heb je het dus wel over daders. Ja. Uh, ik, ik, ik vroeg mij af, heeft een Surinamer... Een visum nodig voor Nederland? Ja, je moet inderdaad eh, nog steeds... Eh, we, we, laat ik het zo zeggen. We, we kunnen inderdaad eh, uh, mensen die uh, uh, zeg maar uit Suriname komen... die kunnen wij de toegang tot Nederland ontzeggen. En uh, dat, dat is op deze manier is dat, uh, is dat uh, denkbaar. Want dan moet je echt een ja. aparte wet daarvoor maken. Ja. En dat heeft u ervoor over. Nou ja, wat we willen doen is dat we dan de, de, de visumplicht die nu bestaat... dat we die dan niet dat we die dan handhaven. Waarom zouden de daders, als we dan over daders gaan spreken, niet naar Europa mogen reizen? Nou, het is heel simpel. Uh, Suriname staat op dit moment op een tweesprong. Uh, uh, ze kunnen ervoor kiezen om uh, een rechtsstaat te blijven en uh, de rechtsstaat uh, een kans te geven. En daarmee moet het proces dus uh, worden vervolmaakt. Uh, uh, en dat betekent dat Suriname ervoor kiest om in de internationale gemeenschap in ieder geval te blijven meedraaien. Uh, het Suriname kan er ook voor kiezen, of het Surinamse parlement kan er ook voor kiezen om nu al bij voorbaat, dus nog voordat de rechter uh, heeft uh, kunnen spreken, um, uh, de, uh, degenen die nu verdacht worden van die decembermoorden, om die te vrijwaren ongeacht de uitspraak van de rechter te vrijwaren van stafvervolging. Ja, daarvan vind ik dan uh, dat zij die vrijbrief... die ze dan kennelijk in Suriname kunnen krijgen... die moet dan beantwoord worden door die uh, landen, in ieder geval Nederland... Uh, die van mening zijn dat de rechtsstaat nog wel wat waard is... door te zeggen, dan bent u hier niet welkom. Maar wat denkt u daar echt mee te kunnen bereiken? Nou ja, wat we hopen te bereiken is natuurlijk dat het parlement uh, tot inkeer komt. Dat men uh, nog altijd het juiste besluit neemt. Dat men, wij hiermee in ieder geval helder aangeven hoe wij erin staan. Uh, dat is bij deze gebeurd. En uh, ja, daarna mocht men toch ervoor kiezen om uh, het uh, ja, heiloze uh, weg op te gaan van een, uh, een amnestiewet, dan is het wat ons betreft in ieder geval helder dat dat uh, ook voor diegenen die dat aangaat, dat wij dan onze eigen maatregelen treffen. Ja, en dan heb ik niet de indruk, als ik ook luister naar onze correspondent in Paramaribo, dat bijvoorbeeld ook de kritiek van minister Rosentaal eerder deze week al, en dan nu deze oproep, veel zoden aan de dijk gaat zetten daar in het parlement. Ik... Nou ja, kijk, het, uh, uiteindelijk is Suriname een soevereine staat en het uh, parlement is ook soeverein om de beslissingen te nemen die uh, ze wil nemen. Uh, we hebben dan ook uh, CDA en VVD anders dan sommige andere partijen. Uh, niet al dagen lopen we om van alles te schreeuwen. Ik vond het ook verstandig dat uh, de minister van buitenlandse zaken Rosenthal, in eerste instantie werkte aan, uh, laat ik maar zeggen, internationale kritiek op, uh, op Suriname, zodat in ieder geval Suriname uh, niet uh, de gebruikelijke reactie kon geven dat Nederland weer is ...opliep met een, een koloniale uh, reflex. Um, uh, dat is namelijk niet het geval. Um, en de, dat, dat ziet u nu gebeuren. En wij hopen dat het invloed heeft. Mocht het niet zo zijn, dan uh, ja, kunnen wij niet andere? onze eigen maatregelen treffen. En wat andere maatregelen zijn dat? Nou ja, er zijn nog wel meer maatregelen die, waar je aan kunt denken. Zo'n zo klein beetje ontwikkelingshulp wat, wat die kant op gaat... voor een twinningfaciliteit die, die verder weinig om, om, om de hoeven heeft. Um, uh, we kunnen als, als waarnemer in de zogenaamde onafhankelijke Amerikaanse staten... dat is het OAS, kunnen we ook deze zaak nog aanhangig maken. Uh, collega Timmermans van de Partij van de Arbeid heeft daar volgens mij toe opgeroepen. Dat zijn allemaal uh, middelen om dit aan de kaak te stellen. Maar beter is om gewoon praktisch acties te ondernemen. En daarom hebben CDA, VVD, mevrouw V en ik zelf um, vandaag, aan het begin van dit debat... want ik geloof dat het sinds vier uur is dat debat nu gaande in het Surinamse parlement... om in van nu helder van onze kant een signaal af te geven. Halt en Broeke namens de VVD in de Tweede Kamer. Dank u wel. Dank u. Dan een ander politiek dossier. Een deel van de Zeeuwse het Wiegenpolder kan toch onder water komen te staan. Het staat in een van de voorstellen die staatssecretaris Henk Bleker heeft gedaan aan de Europese Commissie. Zeeland is tegen het water zetten van de polder... Ook in het regeerakkoord van het, kabinet, van het kabinet Rutte staat dat de polder behouden moet blijven. Politiek redacteur Hans gaan. Al maanden is Nederland in overleg met Brussel om een oplossing te vinden voor de polder. Deze Belgisch-Nederlandse polder aan de Westerschelde moet onder water worden gezet. En dat gebied is namelijk flink gebaggerd om de haven van Antwerpen beter toegankelijk te maken voor grote schepen. En daarbij is natuurgebied verloren gegaan. En dat verlies moet worden gecompenseerd. De hetwiegepolder is daar geschikt voor. Het levert veel hectares voor nieuwe natuur op. Veel alternatieven van staatssecretaris Bleker... worden door Brussel van tafel geveegd als onvoldoende. Brussel dreigt zelfs met een procedure tegen Nederland... als het niet snel met een beter plan komt. En daarbij loop je het risico op een miljoenenboete. En zo gedacht komt het alternatief... om de Hetwiegepolder deels onder water te zetten... nadrukkelijker in beeld. Het CDA-Kamerlid en Zeeuw, Ad Koppian, is nog lang niet zo ver. Als de Belgen hun deel van de polder onder water willen zetten, prima. Maar het Nederlandse deel moet droog blijven. En Brussel moet zich er vooral niet te veel mee bemoeien. We weten ook dat er een nieuwe dijk aangelegd moet worden in het gebied. Want de dijk die op Belgisch grondgebied lag, die is inmiddels al afgegraven...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 Maar dat het deels onder water zetten juist een onderdeel van de oplossing vormt. Dan ziet D66 wel wat in het plan. Ja, kijk, Brussel die zegt niet tegen Nederland uh, precies wat we moeten doen. Maar ze toetsen wel streng of, we, of het genoeg is wat we doen. En als de commissie tegen Bleker zou zeggen. van nou, wij vinden dat het voor de natuur voldoende is wat je hier doet. dan is aan die kant het probleem opgelost. Het blijft nog altijd de vraag. hoeveel geld wij er in Nederland aan uit willen geven. En er is een financieel plafond. Hoeveel mag het kosten? Dit plan zou kunnen betekenen dat je. Uh, toch nog eens tegen de 100 miljoen extra gaat uittrekken... om een deel van de het polder droog te houden. En 100 miljoen is natuurlijk een groot bedrag. Hoeveel is dat nou, om het in perspectief te plaatsen? Het is evenveel als we in een heel jaar... aan de hele natuur in Nederland beschikbaar stellen vanuit het Rijk. Dus dat zijn, is echt een groot bedrag. Het is een stap in de goede richting, maar gemiste kans... Want gewoon het Wiergrondpolder is nog steeds de goedkoopste oplossing. Stintje van Veldhoven van D66. Staatssecretaris Bleker hoopt op een totaaloplossing. Waarmee hij voldoende natuur compenseert, binnen de financiële grenzen blijft... en de verdere groei van de haven van Vlissingen mogelijk maakt. Met dat toekomstbeeld zouden de Zeeuwen hun verzet moeten staken. Voor Bleker staat ook veel op het spel... want Brussel is het getreuzel aan Nederlandse kant meer dan zat. Deze maand zou er een punt achter moeten worden gezet... Maar ja, dan is de medewerking van Ad Koppian wel handig. En dat zit er nog niet in. Want op de vraag of hij zijn verzet blijft volhouden is het antwoord... Ja, wat denkt u dan? Dat was Ad Koppian. En wij praten erover door met een andere Zeeuw die wij kennen... van deze kwestie, Johan Robbesin. Hij is fractievoorzitter van de Partij voor Zeeland in de Provinciale Staten. Goedenavond. Uh, goedenavond. We kennen u natuurlijk nog van uw gesprek met premier Rutte en PVV-leider Geert Wilders in het torentje. Dat was vlak voor de eerste Kamerverkiezingen. Toen is u beloofd dat het wiegenpolder die wordt niet onder water wordt gezet. Hebben ze toen u gezegd dat het misschien wel voor de helft zou kunnen gebeuren? Ja, dat is een goede. Uh, nee, dat is niet gezegd. Oh. Uh, er is ook niet gezegd die polder zal nooit onder water worden gezet, er is gezegd tegen mij uh, we zullen maximale inspanningen aan de dag leggen om te voorkomen dat die polder onder water wordt gezet en ook om te voorkomen dat er überhaupt nog ontpolderd gaat worden in Zeeland. En kennelijk hebben ze zich maximaal ingespannen maar, maar het ziet er naar nou uit dat het niet lukt. Hoe is het nou, dan nu met u? Die maximale inspanningen die zijn nog lang niet, uh, die zijn nog lang niet bereikt, absoluut niet. Uh, ik ben het helemaal eens met, uh, met uh, Kamerlid Koppijan uh, dat dit gewoon niet kan. Het is een belachelijk plan. De helft van die polder onder water zetten. Terwijl we jarenlang over die 298 hectare, ja, we zeggen dan gemakshalve 300 hectare, strijd hebben gevoerd. En nu in één keer zou dat kunnen met 150 hectare. Ik ben heel erg benieuwd wat de Belgen daarvan vinden. Want die hoor je niet. Die zijn ontzettend stil. Ja, we hebben ze ook gebeld. Inderdaad nog geen reactie. Maar wat is er zo belachelijk aan dat plan? Het is zo belachelijk omdat het altijd ging om die 300 hectare. Die 300 hectare die zijn vastgelegd in de Scheldeverdragen van 2005. En uh, dat is een deal geweest tussen de natuurorganisaties uh, en de haven van Antwerpen. Uh, 300, 300 hectare, dat moesten ze hebben. En eigenlijk wilden ze 3000 hectare. Maar toen heeft de toenmalige gedeputeerde uh, helaas te vroeg overleden. Uh, in, uh, in Zeeland. Uh, uh, meneer Kramer heeft gezegd... laten we dat nou eens in kleine stapjes doen. Bijvoorbeeld... Uh, uh, als we het nu hebben over 300 hectare, dat we dat doen in vijf verschillende stapjes. En dan hebben we die 3000 hectare ook. Want die 3000 hectare staan nog steeds in de lange termijnvisie. Ja, maar dat kennelijk is, is dit de, niet waar, is de waar, de waar Bleker, bleker voor kiest, nou, kennelijk is dit niet waar Bleker voor kiest. Nee, maar ik kan me ook niet voorstellen dat Bleker kiest, ik, ik moet er eigenlijk alleen maar om lachen, uh, voor de helft van die polder. Dat zie ik helemaal niet. Bleker is op, uh, op zoektocht op een goede manier in het hele Westerscheldegebied waar absoluut voldoende, meer dan voldoende mogelijkheden zijn om, eh, om, om in, in zijn alternatieve kaders te passen. En eh, Bleker is ook nog in onderhandeling over de twee polders bij Ritem. Eh, dat, dat gebied is eigendom van zeeland Seaports. Dus in uw optiek wordt nog steeds die maximale inspanning geleverd door Bleker, door premier Rutte in het toortje zoals u beloofd is. Wat is dan volgens u uiteindelijk het meest waarschijnlijke scenario waar het op gaat uitlopen? Nou ja, ik denk dat er heel iets anders aan de hand is. En dat er helemaal niks van wat er nu verteld wordt, dat, uh, dat daar niks van klopt. Oh ja? Uh, ja uh, op de eerste plaats, Brussel, uh, en er staat ook, uh, ik zie hier het per, persbericht voor mijn neus staan, dat dat plan stuit op veel bezwaren van Brussel en, en Bleker, het plan van, van, van Bleker, hè? ik bedoel niet die halvering, maar wat bleek er tot dusver? heeft mm -hmm. ...op papier heeft staan... ...dat het in Brussel als absoluut onvoldoende wordt, uh, wordt uh, aangemerkt. Ik ben zelf in het bezit van een brief van uh, Eurocommissaris Potocnik... ...waarin die erkent dat de Europese Commissie er absoluut niet over gaat en dat de lidstaat, het lidstaat Nederland... gaat over de te kiezen alternatieven... en dat hij zich daar niet mee bemoeit. Dat hij het over met belangstelling gadeslaat... maar dat hij het pas achteraf zal controleren... of het voldoende en in goede kwaliteit is uitgevoerd. Ja, dus goed, ik, dit geloof ik allemaal niet. U gelooft die meneer Robezin? U, ja, u, u uh, klinkt ook nog zeer strijkbaar. Uh, meneer Koppian, meneer Robbesin, wij reizen ook weer binnenkort af naar Zeeland... en gaan eens horen hoe de andere Zeeuwen erover denken. Hartelijk dank in ieder geval voor dit moment. Ja, Goedenavond. Dag. En dan willen we die brief zien. Minister Kamp dreigt met hoge boetes als Amsterdam de regels rond illegale negeert. Dat hoort u straks. Jolande van der Velde bij de ANWB. Het aantal files is wat aan het afnemen. Ik beperk me even tot de lange file op de A6 muiden richting Emmeloord. Tussen Lelystad en Lelystad Noord nog 8 kilometer. De rechterrijschok is daar nog dicht. Daar staat een uitgebrande vrachtwagen. Volgens Rijkswaterstaat wordt de A6 rond 8 uur vanavond helemaal gesloten. Dan wordt die vrachtwagen daar weggehaald. Dit is het NOS Radio 1 journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Wel een mobieltje, maar geen enkel bereik. Dat gold vandaag voor heel veel Vodafone-klanten. Een brand in Rotterdam legde een belangrijk knooppunt van Vodafone plat. Geen sms, geen mail, geen internet-dingetjes. Verslaggever Jeroen de Jager bij dat netwerkcentrum in Rotterdam. Jeroen, je vertelde ons dat je twee streepjes bereik had. Je kunt een beetje bellen, maar we hebben jou proberen te bellen. Ja. Dat viel niet mee. Nee, want ik heb nu uh, opnieuw weer geen bereik, zie ik uh, Kijk, op mijn telefoon. Dus uh, geen signaal. Het zou er wel moeten zijn, want dat 2G-netwerk zou inmiddels een beetje in de lucht moeten zijn. Blijkbaar niet. Uh, het moet allemaal gaan werken in de loop van de avond, want ze zijn hier druk bezig, alhoewel, ze zitten nu te eten. An wat? Ja, geen slecht nieuws. Jullie zitten gewoon aan de friet. Jullie moeten die boel weer aan de praat krijgen. Wij hebben het al verdiend dus. Oh, jullie ja. hebben het al verdiend. Nou, uh, dat valt te bezien. De gebruikers in ieder geval, de mensen, de particulieren... en ik dus ook, wij bij de NOS met vodafone-abonnementen, die hadden er vandaag in ieder geval wel last van. Vervelend. Ik vind het echt heel erg vervelend, ja. Want wat kunt u allemaal niet dan op zo'n dag? Nou, gewoon geen contact met mannen en kinderen. Dat is het belangrijkste. Ja, vind ik wel. Telefonisch? ja. ja. Andere diensten? Ja, ook school. Hoe bedoelt u? Nou, als er iets uh, gebeurt daar, dan moet ik daar toch weer zijn. Internetverkeer? Ja, ook. Heel vervelend. En dan ja. blijkt hoe afhankelijk je bent? Ja, ben je ook. Dat is ook heel angstig, vind ik. Maar het is wel zo. Vodafone abonnement? Nee, nee. ik heb geen Geef Geef een vandag? Nee. Gelukkig maar, misschien? Ja, Denk zeker weten. Ja. Ja. Wel Gelukkig wel. Zeker na die brand. Ja, precies. En uh, kon niet bellen. Ja. Hey, dus... Uh, Nee, ik heb gelukkig geen last van, dus uh, dat scheelt weer. Al gedachten over een oplossing voor Vodafone? Uh, nee, eigenlijk niet, nee. Misschien naar een andere provider gaan, als je bij Vodafone zit. Ja, ik zat zelf te denken, misschien kunnen alle providers onderling met elkaar afspreken, dat als ze eruit gaan, dat ze via elkaar het netwerk kunnen. Ja, dat zou inderdaad ook kunnen. Ja, dat zou een goede oplossing zijn, maar ik heb er eigenlijk niet zo heel veel verstand van. Ik denk dat het alleen veel ongemak is voor uh, de mensen van Vodafone zelf. Ik bedoel voor de abonnees? Voor de abonnees, Ja, ja. ja dat is uh, niet best. Wat heeft u voor een aanbieder? Een T-Mobile. Werkt hij altijd? Uh, nou, ik heb uh, een paar keer een storing uh, gehad. Dat is best wel ver vervelend, maar ik ben er over het algemeen wel tevreden over. En wat als hij er zo'n dag uitvalt, wat, wat mist u dan? Dan ben ik niet bereikbaar, dus dat is, dat is wel heel even vervelend. Maar voor het, over het algemeen, zoals ik al zei, ben ik uh, toch wel tevreden over. Ja. En, en vindt u het uh, dat, dat een provider het kan maken dat er zomaar een dag geen telefonie is? Nee, absoluut niet. En uh, tegenwoordig uh, moet je gewoon altijd bereikbaar zijn. En laat me je telefoon eens zien. Laat me je telefoon eens zien. Die heb ik nu niet bij me. Die ligt plat. Ja, klopt. Die ligt plat. Hoe vervelend is dat? Dat is uh, momenteel heel vervelend. Want? Want uh, nu kan ik uh, voor werk en voor privé kan ik niemand bereiken. Dus dat is heel jammer. En wat vind je ervan, dat dat kan überhaupt? Ja, ik weet niet uh, wat er de oorzaak is. Ik heb u gewoon met een brand, maar ja. Ik weet ook niet wat de oorzaak is en hoe ze het gaan oplossen. Maar uh, ik hoop dat ik uh, volgende week. Uh, ja, goed, in ieder geval morgen weer kan, uh, kan bellen. En bent u dan van plan om ook Vodafone daar nog over uh, op te bellen? Op een gegeven moment, nee. van uh, luister, ik stel jullie uitspraak. Nee, ik verwacht uh, dat het helemaal goed gaat komen. En uh, ik hoop dat het bij één dag blijft. In die zin is het overkomelijk. Ja. Niet helemaal verslaafd en afhankelijk. Nee, nee, ik ben niet zo, uh, zo afhankelijk. Uh, ik kan best uh, één dag zonder telefoon afhankelijker van. We worden steeds afhankelijker natuurlijk van die mobiele telefonie en daarom is zo'n dag uh, voor die Vodafone klanten toch heel vervelend. En uh, net in de uitzending hebben we gehoord, Tim en uh, Lucella, dat de bedrijfsvereniging Telecom uh, aanbieders grootgebruikers, uh, ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, in ieder geval uh, dat die club, die vertegenwoordigt 250 grote bedrijven, die pleit voor een nationaal noodnet mobiele telefonie. Dat is misschien de discussie die uh, na een dag als vandaag... na zo'n vervelende dag voor die uh, Vodafone-gebruikers... langzaam uh, opgang gaat komen. Zeker de vragen die de komende dagen ga, gesteld gaan worden. De prioriteit voorlopig is nog steeds proberen voor acht uur... dat het hele systeem weer aan de praat te krijgen. Heeft de Vodafone-baas ons beloofd of toegezegd... en ze zijn er mee bezig. Jeroen de Jager, Jager. dank je wel. Minister Kamp van Sociale Zaken waarschuwt de gemeente Amsterdam. De gemeenteraad daar stemt vanavond waarschijnlijk in met een voorstel van GroenLinks. In dat voorstel mogen mbo-scholieren die illegaal in Nederland zijn... wel stage lopen bij de gemeente. Minister Kamp wijst erop dat dat verboden is en hij dreigt ook met sancties. Illegaal betekent een strijd met de wet. En ik vind dat als je illegaal hier in Nederland bent, dan moet je het land verlaten. Dus u zegt tegen de gemeente Amsterdam niet doen? Nou, wat mag volgens internationale verdragen is dat als je dan toch in Nederland bent... hoewel je eigenlijk het land uit moet en je bent onder de 18 jaar... dan mag je onderwijs volgen, maar er staat niet dat je uh, arbeid mag verrichten. Een stage wordt wettelijk gezien als arbeid. Ook uit de jurisprudentie is dat, uh, is dat naar voren gekomen dat dat juist is. En je mag dus geen stage verrichten als je illegaal in Nederland bent. Je mag geen werk doen. Gebeurt het toch, dan is een gemeente en een werkgever in overtreding. In dat geval wordt er een boete opgelegd. We hebben dat al eerder gedaan en we zullen dat ook in het geval van Amsterdam doen. Dus u waarschuwt Amsterdam, mochten ze doorgaan met dit plan, dan zult u sancties opleggen, een boete. Ja, wij moeten ons in Nederland aan de wet houden, dat geldt voor iedereen, ook voor de gemeente Amsterdam. Dat betekent dat je kinderen beneden de leeftijd van 18 jaar, die illegaal hier zijn, die moeten het land uit. Maar zolang ze hier zijn, mogen ze er onderwijs volgen, stage volgen, een vorm van arbeid, dat mag niet. Doe je dat toch, dan overtreed je de wet en dan krijg je dus een boete. Nu zegt Amsterdam en ook bijvoorbeeld de kinderombudsman... nee, een stage maakt onderdeel uit van het leerproces. Dat is geen arbeid. Dus op basis daarvan zouden ze wel stage mogen lopen. Wat zegt u daarop? Nou, Met alle respect maakt niet de ombudsman of uh, de gemeente Amsterdam dat uit. Dat maakt de wetgever uit. En de wet arbeid is uh, duidelijk. Stage is een vorm van uh, arbeid. Dat mag niet uh, als je illegaal in Nederland bent. Dus daar treden wij tegen op. Maar maakt het niet onderdeel uit van het leerproces, een stage? Nee, een stage is een, een, een, een vorm van arbeid. Het is weliswaar arbeid die gerelateerd is aan de opleiding. Maar dat maakt niet uit. Het blijft uh, arbeid. Arbeid mag je niet verrichten als je illegaal in Nederland bent. En dan, moet je dus, uh, dan, dan mag je daar niet aan meewerken. De werkgever is een overtreding. De school is een overtreding. En beide krijgen ze een boete. Nu hebben wij uh, vaker gezien dat gemeenten uh, besloten hebben... om op eigen houtje, wetgeving die door een landelijke overheid uh, wordt ingesteld... te negeren dan wel te bestrijden. Is dit een nieuwe trend die u ontwaart? Ja, ik zou het ze niet aanraden. We hebben, wat ik al zei, eerdere gemeenten een boete van 8.000 euro opgelegd. Die boete die wordt per 1 januari aanstaande verhoogd tot 12.000 euro. Gebeurt het voor de tweede keer, dan wordt het 24.000 euro. En gebeurt het nog eens een keer, dan kan zelfs de activiteit waar het om gaat helemaal stilgelegd worden. We hebben niet voor niks uh, wetten in dit land en die wetten moeten nageleefd worden, ook door de gemeente Amsterdam. Dat zei minister Kamp en dat zei hij tegen Lars Geerts. Hebben we nog even te gaan voordat deze uitzending afloopt. Gaan we nog even naar Paramaribo, Waar dat Surinaamse parlement nog steeds praat over de amnestiewet. Correspondent Harme Boerboom. Uh, Harme is de oppositie inmiddels klaar met dat laatste offensief in dit debat. De oppositie die komt straks weer aan het uh, woord. Het is nu de coalitie, de indieners die uh, vertellen waarom ze de wet hebben ingediend. En op dit moment spreekt André Michikaba, Dat is een van de indieners van de wet. Lid van uh, de NDP, de partij van Boutersen. En hij... Uh, Wijst met name op de mogelijkheden die de vorige regeringen hebben laten liggen om tot een goede oplossing te komen. Hij noemt een aantal momenten waarop zaken ter sprake zijn geweest uh, om waarheidscommissies uh, in het leven te roepen. Maar uh, die toen niet in het leven zijn geroepen en zaken die eigenlijk in het doofpot of uh, met de mantel der liefde bedekt zijn. Dat zijn de zaken die hij nu noemt. Hierna komen er nog vier sprekers van de indienershoek aan, uh, aan het woord. Het gaat weer een laatertje worden. Het idee is wel dat er nu nog twee rondes hierna komen... waarin in principe iedereen het woord weer mag doen... maar dan heel strak gebonden aan tijd. Dat kunnen soms hele korte spreekbeurten zijn van een minuut of vijf. En, uh, de verwachting is dat vanavond, Sienaams, tijd, en dat is dan in de nacht in Nederland van plaats. Maar is het, het land. We horen het hier op Radio 1 als er nieuws is. Harmer Boerboom, dankjewel. Tim en ik wens u een goede avond. Na half zeven kunt u gaan luisteren naar avondspit van Joost Eertmans, WNL. Joost, goedenavond. Lucella, goedenavond. Vanmiddag was het debat in de Tweede Kamer over Alfa aan de Rijn. Nog vijf dagen, dan is het een jaar geleden dat Tristan van de Vlis zeven mensen doodschoot in de Ridderhof. We weten het allemaal nog. Het ministerie van Veiligheid heeft scherpe, scherpe regels aangekondigd voor sportschutters. Uh, dat vind ik een goede zaak. Maar één ding heeft Ivo opstelte overgeslagen. Dat is de leeftijd waarop iemand legaal een vuurwapen kan krijgen in Nederland. Dat staat namelijk op 18 jaar. En juist jonge gasten uh, raken sneller de weg kwijt... en maken helaas misbruik van de bevoegdheid om een vuurwapen met zich mee te dragen... en op de, op de schietschool uh, te hebben. En dat brengt nogal wat risico's met zich mee. En daarom zeg ik, verhoog de minimumleeftijd van wapenbezit van 18 naar 25 jaar. Dat zeg ik. Minimumleeftijd voor een vuurwapen in bezit te hebben moet naar 25. U kunt gaan twitteren over deze stelling. Dat doet u door hashtag WNL in tikken of hashtag Eerdmans. En met of zonder vodafone kunt u ook gaan bellen 0800 1121. 0800 1121. We zijn er met avondspits van WNL. Heel graag de lijnen gaan open. Tot zometeen.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 De Edwiegenpolder in Zeeland wordt misschien toch onder water gezet. Staatssecretaris Bleker praat erover met de Europese Commissie. In het regeerakkoord staat dat de polder droog moet blijven. In plaats daarvan zou een ander gebied in Zeeland onder water worden gezet. Maar dat plan staat op veel bezwaren van Brussel. Bleker praat nu over een compromis waarbij de polder voor een deel toch onder water komt. En koningin Beatrix heeft vanmiddag in Venlo de Floriade geopend. Dat gebeurde in de stromende regen. De wereldtuinbouwtentoonstelling wordt elke tien jaar gehouden. En dat gebeurt nu voor de zesde keer. Het is voor het eerst dat de Floriade buiten de Randstad wordt gehouden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Marco Verhoef. Ja, stromende regen misschien in Venlo, maar dat was lang niet overal in het land het geval. Er zijn ook plaatsen waar het gewoon helemaal droog is gebleven. Buig weer dus. En het vervelende was dat waar het eenmaal regende... het ook eigenlijk een groot deel van de dag is blijven regenen... En waar het eenmaal droog was, nou u raadt het al, dat blijft het droog. En dat komt omdat er een lage drukgebied pal boven onze omgeving lag. Er is weinig stroming in de atmosfeer en dus ook weinig beweging. Die beweging komt er vanavond langzaam maar zeker wel. Dan wordt het in het noorden van het land droog en begint het voorzichtig op te klaren. Het kan in Groningen zelfs al een graadje vriezen in de nanacht. In de rest van het land is het plus 2 tot plus 4 graden. Blijft het ook hoofdzakelijk bewolkt met vooral in het zuiden nog wel kans op een bui. Morgen is het dan op de meeste plaatsen droog. In het zuiden beginnen we nog met wolkenvelden, maar al snel breekt de zon op steeds meer plaatsen door. In het noordoosten van het land is het waarschijnlijk gewoon een zonnige dag, maar het is wel fris, schraal misschien zelfs wel, want er staat een stevige noordoostenwind. Het wordt 8 tot 11 graden. In de nacht na vrijdag kan het op meer plaatsen licht vriezen. Vrijdag overdag is het 11 graden. Wat zon, ook wat wolkenvelden, zeker later op de dag. En dat luidt een wisselvallig paasweek einde in, met soms wat zonnige momenten, ook kans op een bui. En het blijft aan de frisse kant met 9 tot 11 graden. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits verliep wat drukker dan gebruikelijk. In totaal nog 100 kilometer file. De meeste van die files staan nog bij Utrecht, Rotterdam en Arnhem. Ze zijn zo'n 3 tot 4 kilometer lang. De files die opvallen die staan op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen de knopen de Batendorp en de Hocht 6 kilometer. De naaste heeft van een aanrijding. Op de A6 Muiden richting Emmerdoord. Tussen Lelystad en Lelystad-Noord nog 8 kilometer. Bij Lelystad is de rechte rijstrook dicht. Daar staat een uitgebrande vrachtwagen. Verkeer richting Emmerdoord kan het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A28. Op de A50 Arnhem richting Os is het langzaam rijden tussen de knopen te Grijswarden en Ewijk over 9 kilometer. Dit is Radio 1, WNL. ...avondspits, Joost Eerdmans. Verhoog minimumleeftijd wapenbezit naar 25 jaar. Goedenavond, dit is weer uw Portie Verbaal Vuurwerk op Radio 1 met een vuurpijl van rechts. Bel WNO 0800 1121. De KNSA, de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie, maakt er graag reclame voor. Schieten is een sport die geschikt is voor iedereen en voor iedere leeftijd. Het is een sport voor perfectionisten die niets willen missen. Een sport die beoefend kan worden in de leeftijdscategorie van 9 tot 90 jaar. Het staat er echt, net als bij Monopoly, schieten van 9, 9 tot 90. Schietverenigingen in Nederland hebben ook circa 1500 kinderen als lid ingeschreven staan. De Schietbond verdedigt dit door te zeggen dat ze anders al op de kermis gaan schieten. Zo, ze zijn daar wel handig met one -lines. Bijvoorbeeld deze, als er weer doden zijn gevallen na een doorgedraaide sportschuttersactie... dan zeggen ze vaak, we gaan toch ook geen aardappelschilmesjes verbieden. Ik ben blij dat minister Opstel de strenge regels heeft aangekondigd. We moeten het misbruik van legale schietsportwapens zo klein mogelijk maken. Maar begin dan ook aan het begin. Veel tristanachtige zelfmoorddrama's worden door psychotische jongeren gepleegd. De leeftijd waarbij een verlofaanvraag mag worden ingediend staat momenteel op 18 jaar. Dat is de leeftijd waarbij volgens de wet volle handelingsbekwaamheid intreedt. Ik ben van mening dat het bezit van een vuurwapen een bevoegdheid is die een hogere mate van beseft verlangt. Die hoge eisen moet je durven omzetten in een verhoging van de leeftijdsgrens. En daarom vind ik dat de minimumleeftijd voor het legale wapenzit in Nederland... op 25 jaar zou moeten staan. Bel WNL 0800 1121. Ja, wapens de wereld uit. Daar ben ik al een tijdje voorstander van. Weet u dat in Amerika inmiddels meer wapens uh, bestaan dan mensen? Ik... Kunnen zien wat voor uh, ellende daarvan komt. En dat zagen we uh, nou, deze week alweer. En dat gebeurt helaas maar al te vaak. Dat zijn niet altijd sportschutters, zeg, zeg ik erbij. Vaak ook met illegale wapens. Maar laten we de risico's beperken waar we het kunnen. Dus ik zeg: verhoog nou die minimumleeftijd. dat eigenlijk jongeren met wapens in aanraking kunnen komen, alsjeblieft. Anja Timmer twittert. eens met Eerdmans dit keer: leeftijd wapenvergunning omhoog en een betere controle. Mark Westerdorp zegt op Twitter. Eerdbans, dit is begin, maar vraag ook een fysiek psychische verklaring... zoals bij het rijbewijs en periodiek keuren en controle. Ik zal je vertellen, Mark, dat ik dat heb gevraagd... aan de minister toen nog donder in 2004. En die wilde niet eens een VOG vragen aan uh, aspirant uh, Sportschutters. Want daar had hij geen uh, wet, uh, wet, uh, wetgevende mogelijkheden voor... Ik vond het een bizar verhaal. Gelukkig is de tijd veranderd... en wordt er veel strenger ingegrepen, ook bij de, bij de sportschutters. Uh, u kunt bellen. 0800 1121, verhoogde minimumleeftijd voor wapenbezit legaal. Weliswaar naar 25 jaar. Ja, maar de eerste beller die ik net zag, die is nu net vertrokken. Maar dan pakken we gewoon de volgende beller. En dat is in dit geval Ricardo Anan uit Rotterdam. Goedenavond. Ja, goedenavond uh, jongens. Ik ben het niet vaak met je eens, maar deze keer wel. Uh, en ik, ik, ik wil erbij zeggen dat... Uh... Dat het, uh, dat het een sportbeoefening is. En die wapens die, moeten, die horen ook naar mijn mening niet bij de, uh, bij de sportbeoefenaars thuis te zitten. Maar die moeten achter de kluis uh, of bij de uh, sportvereniging. Of dan moeten ze bij de eerstvolgende politiebureau... hun wapens ja. ophalen om het sport te gaan beoefenen. Dan zijn we pas veilig, Joost. Ja, dat, ik heb daar ook over nagedacht. Het tweede idee vind ik aardig sympathiek. Maar het eerste is natuurlijk ook gevaarlijk. Als je alle wapens op een sportclub gaat opslaan... dan hoeft er maar één inbreker te komen... en je bent 1500 wapens kwijt. Dan doen we het maar bij de politiebureau. Ja. Dan ja. is dat veel veiliger, hè? Weet u niet? Ja, ik dan denk... moeten ze gewoon bij de politiebureau het gaan ophalen. Een, uh, ik ga vandaag oefenen. Uh, hier heb je uh, mijn papieren... En, oh, geef dat maar mee dan. Ja, nou, dat wordt een stuk veiliger van. Ik denk dat de sportschutters er niet heel blij mee zijn. Maar ik, ja, ik... dat zal wel, maar er gebeuren te veel ongelukken. En uh, we gaan niet. We, we pakken, ook alle hoek, uh, bepaalde, pakken ook bij hooligans. pakken we ook alle goede mensen pakken we aan. Dus ja. in dit geval ook uh, de goede schutters. Ja, zonder. maar het is niet anders. Want uh, de, de, de zaak Tristan... dan. Het is een wonder dat ik denk: want iemand is al psychisch onderzocht en dan geeft hij hem nog een wapen. Ja, dat, dat blijft het ministerie. Dank je, Ricardo, voor het, voor het bellen. Alsjeblieft, Alsjeblieft. dank je wel. Marcel Lasje zegt: Eerdmans, doe je dat ook bij politieagenten in opleiding? Daar zijn de afgelopen jaren veel meer incidenten mee geweest. Nou, niet veel meer, maar ook wel kwalijk incidenten. En dat ben ik met je eens. Zometeen gaan we praten met een expert op het gebied van criminele jongeren en onderzoek daarna gedaan. Ik ben benieuwd hoe hij aankijkt tegen mijn stellingname: verhoogde minimumleeftijd voor wapenbezit naar 25 jaar. Jan, Jan Goof, Overkamp. Overkamp. Ja. Vertel. Overkamp. Zeg het maar hoor, Jan. Hallo. Jan, hoor je mij? Hoor je mij? Ja, ik hoor u. Dan mag je iets zeggen. zeggen. Nou, ik maak me zwaar tegen dat altijd en eeuwig de normale mensen dupe is van een paar achterlijke idioten. Ja. ja. Nou, en ik vind dat men de idioten eruit moet zeven bij de sc uh, screening. En niet zeggen van, nou moet iedereen maar bukken omdat er twee idiooten in Nederland lopen. Ja, maar idioot... En, en, en ja. ik word er een beetje pissig over, want altijd is de gewone fatsoenlijke man, de sigaar, dat hij zijn spullen in moet leveren en dat hij 20.000 keer gecontroleerd wordt. En ja. ik, ik jaag al uh, meer dan 40 jaar, meneer. Ik heb al 40 jaar wapens thuis. Ik heb er nou nooit iets onvertoeelijks mee gedaan. Nee, maar dat is het dan... probleem altijd, dat de, de, de goeden daaronder lijden. Maar je kunt toch ook niet zeggen dat, waarom, dat de doden... Waarom, hè, de, waarom nee... screenen die politieagenten die, of die lui van die uh, sportvereniging... en waarom laten ze zo'n idiote doorglippen? Dat is toch een fout van de politie? Maar Jan, screening is ook... dan lijden de goeden toch ook onder de slechte? Want dan word jij dus dubbel gescreend. Uh, ja, de, de, uh, ik vind niet dat altijd dus... Uh, dat probleem moet gelegd worden bij de mensen die normaal doen. Hm. Zorgen na, laat nou eerst de overheid maar eens zorgen dat ze die luider uitschiften die niet fatsoenlijk zijn. Oké, okay, helder Jan. Bedankt. Want dat is inderdaad jouw heldere mening. Een sportschutter op lijn 1. Peter Rechter, goedenavond. Goedenavond, spreek ik met Peter Rechter. Ja, zeg maar. Ik ben het niet eens met je stelling. Ja. Ik ben 15 jaar sportschutter geweest. Ik ben nou ex-sportschutter. en Voor de jeugd is het ook best een leuke sport. Maar het is heel simpel op te lossen en daar ja. heb ik al eens vaker geopperd, ook in ledenvergaderingen. Wapens mee naar huis, want dat vind je leuk. Je wil je wapen hebben, je wil hem poetsen, dat is om mee te spelen. Geen munitie mee naar huis. Verboden om munitie in huis te hebben. Ja. Probleem opgelost. Als op ze elkaar ja. nog een beetje met die kolligen op de kop slaan. Maar dan heb je het al gehad. Hoe controleer je dat? Want iemand heeft een, een diepe zak. en dan stopt hij gewoon eventjes vier kogels in. Nee, en volgens mij ga je, ga koop, je dat niet do, zien. Je, je, je koopt je doosje kogels bij de sportvereniging. Ja. Die kunnen daar dan ook nog een leuke winst op maken. en een, een rendabele vereniging worden. Je koopt een doosje met vijftig uh, kogeltjes erin. Die zitten in een klein doosje. Je levert vijftig lege hulsjes in. Ja, dat is en een methode. Je niet in je leven, dat doen ze bij dienst ook. Goed daar punt. Nee, maar goed je punt. Kogels... Je hebt een goed ja. punt. Maar wat, wat is er tegen de minimumleeftijd te verhogen? Waar is het tegen dat er een kind van 12, ja, kind dan, 12, 13, jong volwassenen, dat die staat te schieten? Waar sta op tegen? Ja, kinderen van 9 mogen het zelfs. Ja, ik vind het bizar. Ja, goed. Nou, kom, mag het nou ook nog zo zijn dat ik exportschutter ben en dat ik ook nog mijn kost verdien op de kermis? Ik ben kermisexportant. Ja. Dan dat kunnen ze ook op de schiettent. Je kan ook een luchtbugs kopen, die mag je ook hebben als je die van nee, je vader maar, mag hebben. Maar dan... volgens mij staat de kermis niet elke dag voor de, voor de deur, dat, dat, dat, dat Nee, is... maar je mag ook een luchtwapen hebben als je, ja, als hij mag van nee, dat klopt. je vader, staat hij binnen en dan mag je ermee schieten. Maar het leren van een negenjarige om te gaan schieten met een vuurwapen, vind je dat normaal? Er is helemaal niks mis mee als je kan schieten. Er ligt er maar op, waarop je schiet natuurlijk, hè. Nou, dat hoop ik wel, Kijk, ja. Met de, zich, met de sport op zich is natuurlijk niks mis, als het een sport is. Hmm. Als jij thuis wapens hebt waar je kogels in hebt, hè, dat de munitie niet aan te komen is, dus geen vrije verkoop meer. Ik, ik, ik was samen met drie vrienden, wij kochten onze kogels in, wij kochten 100.000 patronen tegelijk. Kreeg je ze voor 4 cent? Ja. Nou ja, dat, moet er, dat moet opgelost worden. Er mag geen ja. munitie verkocht worden. Oké, okay, Peter, je punt is helder. Dank je wel voor het inbellen. 0811-21 komt u binnen de live bij Avondspits. Verhoogde minimumleeftijd op wapenbezit naar 25 jaar. We doen nog één beller, dan ga ik naar, naar de deskundige toe. Die ik ook graag wil horen. En dat is Ferdinand, Ferdinand Correvaar. Ferdinand. Goedenavond. Goedenavond. Je bent in de uitzending. Oh ja, ja, ik uh, even een uh, rectificatie van de vorige uh, spreker, zeg maar, over die 9 uh, jaar, zeg maar. Men, uh, vanaf uh, ik ben vanaf 12 jaar. Uh, ben ik een schutter, zeg maar, ik ben nu 33, dus ik schiet 21 jaar. En, uh, wij mochten vanaf 12 jaar met de luchtbugs schieten, en vanaf uh, 18 jaar met de vuurbugs. Oké, okay, dat hangt dus per vereniging af. Wat, wat, wat vind je van mijn stelling? Verhoog die leeftijd, zet het op 25 jaar. Ja, we doen maar verhogen. En uh, ja, nog strengere controles. Ik, uh, ik zeg net, ik ben 21 jaar uh, schiet ik en ik heb wel gebeld twee keer controle gehad. Jongens. Dus ja, dus ja, ik denk bij mijn eigen van, uh, die controles, dat mag, uh, dat mag stukken beter. Dat mag een stukje aangescherpt worden. Oké, okay, verder dan, dank je voor het inbellen. Dus veel dus ook op de lijn. Ik zeg, zet de leeftijd op 25 jaar. Peer van der Helm, goedenavond. Uh, welkom bij Avondspits. Goedenavond. U bent hoofdonderzoeker aan de Hogeschool van Leiden... en doet onderzoek naar het ontstaan van crimineel gedrag bij jonge mannen. Nou, dat is op zich de richting waar ik ook aan toe aan denken ben. Het lijkt mij erg gevaarlijk om jonge mensen, jonge mannen... met name vuurwapens te geven. Bent u dat met mij me eens? Ja, ik denk dat dat uh, uh, helemaal correct is. En er zijn eigenlijk twee belangrijke redenen voor. In eerste plaats zijn de hersenen van jonge mensen nog niet volgroeid en zijn ze veel impulsiever en denken ze minder na... Over de gevolgen van hun daden. En ten tweede heeft het ook te maken met het wapen zelf. Er is onlangs uh, wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat alleen al het hebben van een wapen in je hand maakt dat je overal om je heen wapens ziet die er niet zijn. Dus je wordt banger en bent meerder geneigd om te schieten. En ik denk dat uh, dat betekent dat uh, een wapen eigenlijk alleen in vertrouwde hand is van volwassenen. Een soort fantoom. Ja, dat is dat was een heel opmerkelijk onderzoek. Dus je ziet gewoon, want uh, het geldt trouwens ook voor, in mindere mate voor volwassenen... maar je ziet dus uh, wapens, andere dingen voor wapens aan die er niet zijn. En dan word je dus als het ware zelf... Wat de paranoïde. Van. Van het feit dat je met wapens omgaat, je ziet overal wapens, je voelt je bedreigd... en zo ga je ook handelen. Ja, dat, dat is wel heet, heel angstaanjagend, dit. Dat, dat heet het wapenseffect. Dat is gewoon wetenschappelijk goed aangetoond. Maar dan zegt u eigenlijk weer van Helm, je zou helemaal geen sportschutterijen meer moeten... In, het, in Nederland? Nee, dat zeg ik niet. Ik denk dat, uh, uh, dat sport, de, de, de schietsport, is natuurlijk uh, voor heel veel mensen een, een fijne sport. Ja. Maar ik denk dat je uh, in onze samenleving uh, dat het een risico is op het moment dat je wapens in huis hebt liggen. Ja. En je ziet het bijvoorbeeld ook in Zwitserland, hè, waar, de, uh, waar de militairen allemaal hun eigen wapen thuis in de kast hebben. Uh, daar wordt niet zozeer op andere mensen geschoten, maar daar is het zelfmoordpercentage gigantisch hoog met het eigen wapen. Ja. Uh, dus een wapen is altijd een risico. Een risico, zeker. Nou zegt Frank Rudinkhold op Twitter, oneens, die zegt als je 18 bent mag je ook auto rijden en dat is voor een psychopaat net zo goed een dodelijk wapen. <coughs> nou kijk dan, uh, laten we zeggen, als je uh, een, een auto heeft niet dat wapenseffect wat een uh, wat een echt vuurwapen heeft. Dus je, wordt, je als je als ik in een auto zie, zie ik niet allemaal uh, auto's op me afkomen rijden. Um, Precies. He, en terwijl het met een, een vuurwapen wel het geval is. Dat is wel bizar eigenlijk. En, en wat, wat, wat, wat, ja, we hebben zelf ook even onderzoek gedaan met de redactie naar al die schietdrama's. En dan zie je dus heel veel gevallen, en dat zijn ook illegale wapens, moet ik erbij zeggen. Dat het inderdaad die jonge gasten zijn. waarbij de, de hormonen op tilt slaan. of wat u zegt, dat, dat, ze, dat ze, ja, ze raken in de psychosis. Um, dat, is, dat, is dat nog. is is dat op een andere manier te keren. dat u zegt, daar zul je andere maatregelen moeten treffen? Uh, kijk. Uh, een van de belangrijkste maatregelen, en dat, dat blijkt ook uit wereldwijd onderzoek: hoe meer wapens in omloop zijn in de samenleving, hoe meer er geschoten wordt. Ja. Maar uh, wat betreft de jongeren die uh, uh, ja, eigenlijk uh, psychotisch worden en in een. Nou uh, ja, je weet niet eens of het psychotisch is, hè, want zo iemand als anders ik, daar weten we het niet van. Maar als we kijken naar de mensen die dus uh, grootschalige drama's veroorzaken op. Uh, campussen van scholen en universiteiten. En dan, dan denk ik wel dat het toch wel uh, heel triest is dat deze mensen niet alleen wapens in handen hebben gekregen, maar ook uh, hm. automatisch of semi -automatisch. Ja, precies. Nou, die, en die wil Ivo opstelt, in ieder geval aan banden gaan leggen, dat, dat hij richt zich daarbij ook op jonge sportschutters, uh, vind ik ook een goede zaak dat hij dat doet. Peer van der Helm, onderzoeken, blijf nog aan de lijn als u kunt, want dan gaan we eens kijken wat de, men, wat de bellers ervan vinden. En op Twitter gaat, gaat men ook een keer, De Jong zegt, <laughs> Ja, jeugd- en niet-wapenzitters maken gebruik van het arsenaal van de vereniging. Je werkt onterecht de indruk dat kinderen van 9 guns hebben. Ik haal de informatie van de KNSA-website. En ik begrijp dat verenigingen zelf die leeftijd invullen in naar believen. Maar het staat er echt van 9 tot 90 wordt je van harte uitgenodigd om te komen schieten eh, bij de KNSA. Eh, Robert Tingelaar zegt in Frankrijk mag je jagen met 13,5 jaar belachelijk De leeftijd na 25 jaar. En zorg voor betere screening. Verhoogde minimumleeftijd voor het legaal wapen naar 25 jaar. Pieter Hogewerf. Hi Joost. hallo. Uh, ten eerste vind ik gewoon dat uh, wapens in onze samenleving horen niet thuis. Uh, je kan wel uh, spreken over schietsport, maar uh, ik vind dat uh, dat heeft totaal niks met sport te maken. Het heeft iets uh, te maken met uh, schietwapens zijn uh, sowieso moordwapens. Ja, maar klei, een ja. jager die met een, uh, een jagerweer in het veld loopt... die loopt daar gewoon alleen maar om een haasdouw te schieten, bij wijze van spreken. Daar krijgt hij de kick van. Maar het is ook een Olympische sport, hè? En we hebben ook het schieten. Uh, ja, maar uh, kan je daarom uh, het vergoeilijken dat, uh, dat er wapens in onze samenleving zijn... die we gebruiken als sport... Het, het, ja, het blijft iets om mij te moorden. Ja, ik heb dat ook. Ik vind de vreemde fascinatie, maar dat heb ik wel vaker met sportschutters, ook als ik ze spreek. Ik heb ze veel gesproken. Er zit een fascinatie in van het schieten. Het heeft een doel van we moeten iets verrot knallen. Ja, ik kan daar ook we niet iets goed dood bij. Maken. Ik kan er ook niet goed bij, Pieter. Maar we krijgen, we krijgen genoeg sportschutters aan de lijn, dus bedankt voor jouw belletje. Een van, die, van diegenen die het vooral harder met mond eens is, is meneer Marché uit Den Haag. Goedenavond. Ja, goedenavond, uh, meneer Ripmans. Ik zou allereerst willen zeggen dat u uw uh, toelichting op de schietsport iets genuanceerder moet doen. Want er is geen enkel kind van negen van jaar wat, wat met een vuurwapen schiet. Nogmaals, het staat op de website van de KNSA. Nee, nee, nee. nee. Er, daar staat uh, hooguit dat ze met uh, lucht schieten. Maar ja. er is geen enkele vereniging in Nederland die kinderen met een vuurwapen laat schieten. Nou, een luchtbugs, maar het wordt er wordt geschoten. Er mag ja, geschoten nou ja, worden door negen jaar. Daar gaat het om. Een luchtbugs kun je gewoon kopen. Ja. Dan hoef je niet, niet lid te worden van een schietvereniging. Daar kun je ook een kat mee mollen, hè? Ja. Ja, ja. nou, gaat u verder. Dus uh, iets genuanceerder. En ja, kijk, als u mensen aan de lijn krijgt die zeggen van uh, schietwapens, die moeten verboden worden, dan moet je pijlenboog ook verbieden. Ja, dat is toch onzin, meneer. Dan kunnen we ook inderdaad aardappelschilmesjes... Wat zijn er toch altijd voor drogredeneringen die ik hoor vanuit nee, de schietsport? Is, dat is, geen, onzin. Dat is geen, geen... Nee, een aardappelschilmesje niet, maar een uh, vleesmes. Wat dacht u daarvan? Ja, moeten we alle vleesmessen gaan verbieden? Dat ja, is nou toch ja, onzin? Je hebt het over een moordwapen. We draaien de zaak dan om. Nou, sportschutters, sportschutters gebruiken hun wapens niet als zijn moordwapens, maar die gebruiken hun wapens als doel om hun sport te beoefenen. Natuurlijk, natuurlijk. Maar bent u het met me eens, u, meneer Marché? U zegt zelf, eh, schieten is een, is een olympische discipline. Moeten we dat verbieden? Maar, maar kijkt u nou eens naar Tristan van de Vlis. Hè? We weten allemaal, dat is een, Het is een, dat een bizarre is een, uitzondering, een heel, natuurlijk, natuurlijk. Maar het is, is toch, het is toch onze taak, meneer Marché... om te zorgen dat we de risico's zoveel mogelijk verkleinen... dat er niet gekken als Tristan dit soort daden kunnen plegen? Ja, maar dat hebben de, dat hebben de sportschutters niet gedaan. Dat heeft ze. Nee. Nou, uiteindelijk heeft is, hij, is hij wel op een bijzondere manier... aan zijn vergunning en zijn verlof gekomen, mag je zeggen. Dat, dat ja, is ook nog eens een punt. Ja, maar dan, dan, zal, dan zal de, de, de controle bij, bij de politie toch iets beter ja. moeten zijn. Nou, dat zijn we met elkaar eens. Meneer Marché, bedankt, want er komt veel binnen aan, aan bellers en twitters. De een uh, volledig mee eens, de ander volledig oneens. Jan Hendrik van S. totaalverbod is nog beter. Je schietijzer kun je dan op de schietvereniging krijgen... en niet eerder en nergens anders, zegt hij. En Alfred Kool, die zegt, eerbans eens met 25 jaar aangevuld... met centrale opslag en een persoonlijkheidstest. Uh, Theo Stijgstra uit Woltersum, goedenavond. Goedenavond, uh, ik wil even zeggen dat uh, ik aan een man die had in 20 jaar maar twee keer controle gekregen. Ja. Uh, ik krijg, uh, elk jaar krijg ik controle. Uh, door de politie? Ja, dus thuis. Ja, door de politie thuis, want ik moet het in een kluis bewaren. Ik moet uh, de uh, munitie moet ik apart in een kluis bewaren, dus dat is allemaal... Achter slot en grendel, ik mag de sleutel niet thuis laten. Die moet ik altijd, altijd bij me hebben. Het is, uh, gewoon, gewoon, dat is eigenlijk 100% uh, gezekerd. Dus, Het enige yeah. wat, uh, wat, wat dan een klein beetje gevaarlijk kan zijn... is wanneer je je wapen niet thuis hebt, is dat je hem niet schoon hebt. Dus dan gaat hij haperen. En dat is gevaarlijk. Nee, precies. Maar... Uh, daar wil ik nog even tegenover stellen. Dan, uh, als, dan, als dan wapens... Uh, uh, of, uh, dan, ja, dan hebben we het over die leeftijd. Maar ik bedoel, ik blijf erbij dat het gewoon uh, ten alle tijden een kwestie is... van ...dat je de mens uh, op zich en bij ons op de vereniging... ...wordt iedereen toch wel aardig, uh, nou, nou, redelijk, uh, redelijk in de ja. gaten gehouden van hoe is de persoon en dergelijke. En uh, ik wil niet zeggen, maar als er iemand nog tien of twintig jaar de bak in moet... ...dan is dat die vader van Tristan. Want al dat mijn zoon was geweest met zelfmoordneigingen... Had ik als eerste direct onherroepelijk. wat je ook geweldig had gezegd: van direct die wapenleventjes ja. inleveren. Die weg, ja. weg, weg we hebben ze het, ja. nee. het heeft niks te maken met leeftijd. Het heeft niks te maken met... Uh, nou, het heeft, wel veel, het heeft juist wel en, veel... Hey, met te maken. Wat, kijk, nou wel. Eens, kijk nou eens naar... Na, na, nou, dan moet de politie ook allemaal uh, hun wapens inleveren. Nee, maar jonge mensen, u kijk, hoort toch net meneer, meneer Helm... Meneer, meneer, meneer Matthijs, nou, u hoort toch net meneer Van der Helm... die duidelijk zegt, het zijn juist de jonge gasten... die zich uh, met een wapen in de hand uh, gaan wanen... in een wereld van, van paranoïde... Van, van ik moet schieten. Dat gebeurt niet overal, sterker nog een hele kleine groep... maar wel een hele bewuste groep, namelijk ja. de jongeren. Wees dan ook eerlijk nou, en herken dat. Nou... Uh, bij, bij onze schietvereniging zijn, zijn ze van alle leeftijden. En zeker niet jongeren. Zeker niet. Nou, dan is dat uw mening. En dan staat mij dus tegenover. We gaan zo afsluiten met, uh, met meneer Van der Helm. Nog even meneer Gordijn. Meneer Gordijn, dat was ernaar. Uh, ja, Joost. Vertel, G. Gordijn. Ja, ik uh, ben zelf in het verleden lid geweest van een schietvereniging. En ik heb daar dingen gezien die ik niet door de beugel vond kunnen gaan. En derhalve ben ik daar ook mee gestopt. Ik heb uh, een hele duidelijke mening hoe iedereen hier het beste uit kan halen. Ja. Um, als we de schietsport iets verder terugbrengen als dat de minister zou willen. en alleen terugbrengen tot enkelschotswapens en klein kaliber. dan betekent dat allerlei semi-automatische wapens en groot kaliber en uh, militaire aanvalsgeweren. die gaan verdwijnen. Die hebben volgens mij ook minder met de schietsport te maken. Nou, als de precisiewapens, ja. klein kaliber. die ja. speciaal voor de schietsport gemaakt worden. Ja. en laat die dan. Schietsport vrij en dan kan iedereen die sport beoefenen, maar met een relatief veilig wapen. Maar G, hoe komt het nou tot dat bij een beetje tegengast die hele schietsport op tilt gaat, ook vanavond weer? Op ja. tilt. Ze ontkennen, elk, ze ontkennen ook elk probleem, bijna. Ja, maar, maar kijk, ik ben lid geweest van een vereniging. Daar werd met klein kaliber geweren op een indoorbaan geschoten. Dat, daar werden keurig netjes wapens ingeleverd, munitie ingeleverd en dergelijke. Dat was allemaal best Tuurlijk. voor elkaar. Totdat we één keer per maand op een buitenbaan komen. en mensen met eigen grootkaliber wapens, grootkaliber pistolen, uh, militaire aanvalsgeweren en dergelijke daar rondlopen. Denk ik, en een bepaalde wapengeilheid nee. aan de dag legt... Ja. denk ik, nee, dat klopt niet. Dat klopt niet. En dat, dat zit erachter. Oké, okay, Geo Gordijn, laten we het bij. Uit Wassenaar kwam u. Fijn dat u meedeed. Uh, en u kunt nog heel kort, als u wilt, 811 21 bellen of twitteren... want dan gaat de discussie ook verder naar zevenen... via hashtag WNL, hashtag zet die leeftijd... voor een legaal bezit van vuurwapens nou op 25 jaar. Doe het nou, dat zeg ik uh, eigenlijk met nadruk, want er komt... Er komt veel uh, tegengeluid, maar ik ben het daar niet mee eens. Oude meneer zegt, je hebt helemaal gelijk, Eerdmans, maar is het wel haalbaar? MQ de Jong, die zegt, Eerdmans schietsport is niet domweg agressief knallen... maar kunst van beheersing, concentratie, gevoel en gecontroleerde ademhaling. Peer van Helm heeft meegeluisterd het uh, tijdje nu. Uh, Peer, uh, reageer nog even op de laatste bellers, als je kunt. Nou, kijk, uh, beheersing uh, is e echt heel erg belangrijk. Met name op het moment dat je aan de schietsport doet... Maar deze beheersing kun je echt niet van, uh, van jongeren verwachten. En zeker niet van jongeren die uh, met hun hoofd vol drugs uh, en woede in de achterbuurten rondlopen. Voor die uh, mensen telt maar één ding, leven en overleven. Ja. En dan wordt er snel uh, naar een wapen gegrepen als ze het op zak hebben. Maar die zou dus helemaal nog geen wapen moeten krijgen natuurlijk legaal, want die zou nee, niet door de screening komen, mag je hopen. Wat ik net al zei, hoe minder wapens er in omloop zijn, ja. hoe, hoe kleiner het risico dat het ontspoort. Want uh, ja, wapens zijn op dit moment gewoon in Nederland vrij makkelijk ja. te krijgen, ook in ja. het illegale circuit. Wat vind je wat vind je van de ontkenning van de schutters? Nou ja, het is een beetje praten voor, uh, voor eigen open harten. Uh, uh, het valt allemaal wel mee. Ja. En, uh, maar we weten dat uh, op het moment dat je een jongere een wapen in de hand, een schietwapen in de handen geeft, ja. en dat is echt niet te vergelijken met een aardappelschilmesje of een auto. Ja. En dan uh, is de kans dat hij het ook. ...ondoordacht gaat gebruiken. Dat lijkt me groot. ook. En ik heb heel veel jongeren gesproken ja, die geschoten Peer. hadden... We moeten afronden. We wat... altijd... Sorry, je moet je zin afbreken, want we stoppen ermee. Dank je zeer. Peer van der Helm uh, vanuit Maastricht met het deskundig commentaar. Straks gaat Kunststof verder. Daarin filmregisseur Meraal Usla. En morgenochtend is WNL er weer met Vandaag de Dag op Nederland 1 om 7 uur. Morgenavond weer een nieuwe avondspits. Nieuwe mening. Tot dan.